De kazerne kwam, toen zei we de voor jij, je burger pak juist en komt dan maar eens hier. Hij gaf me toe van alle randen de hele maag ontleegd. Maar toen ik morgens wakker werd, slagde ik en kreeg. O Berzian, ze hebben me toch nog gezogen. O Berzian, ze hebben me schoenen fik. Mijn poetjes zijn verdwenen, nou zien in mijn bote benen, ze hebben het in de sectie op mij fik. Mijn onderbroek met pijn te zien ik al dadelijk kwijt. Verdwenen is mijn eens het licht in hele korte tijd. Mijn brood, en mijn ik zelf, wij zien alle twee. En het is vandaag een oefening met brood en kopje lees. Ze hebben me sokken gestolen, kooks en het jas. Ze hebben me spoelen getikt, mijn voet die zijn verdwenen, al nou zien ze mijn blote benen. Ze hebben het in de taxi op mij gemikt. Zit niet anders op vandaag als er geblazen wordt Dat ik in mijn van die ga op een computerafort Servian, toe me uit de brand, als sta ik niet voor En maak me dan naar kamerwachten, hou ik maar gedij O, sergeant, ze hebben mijn sokken gestolen O, sergeant, ze hebben me schoenen dik. Mijn voetie zijn verdwenen, nou zien ze mijn blote benen Ze hebben het in tekst, op mij gesmikt Oh Maar wat het land is gepikt, tot zelfs de uit mijn schoen, zich op de kop gepikt. Als dat niet anders mag, als dat niet zonder mag, Dan tijdens zonder het regen met mijn vader in het grootstel o, stel je Ze hebben me nog het zonder, o, stel je Ze hebben me schoenen verpikt, Mijn moet niet zijn verdwenen. Nou zien we blootstedenen, ze hebben het ze hebben niet op